Ik ben hier geboren, ik brood en op plat. Moet lezen en schriemen, ja dat is mij, wat. Ik heb dat nooit leerd, dus dat is niks voor mij. I weit en gaat, ja den blifter voorbij. Is met o en hopsems met Ik kiek no de regel, de weet je dat zo. En loopt is er ijs nou, de mouders niet zakken. Hij haim beginnen begin hey, hij de smoke zo te pakken. Ik wait dat de meissen wel grinnige skin. En nou waait niet ook dat dator regels verbindt. De helm je biedt brood biedt grieden en leest, het vuur te lang geduret, dus het mouden allemaal wezen. Eerst prudol met OA of soms middag AO. Ik kijk nou de the regel, dan wat je dat zo. En lood is er ais nou de mouders uit zak. Hij haim al hij hey, de smoke zo so te pakken. Hij op klokje of klokje, het mooiste de de En Een je het broek vol, dat is wat als vol. Een lichaam, een lief, een poker of pins. Wie zegt God de linzen, maar doe zeg maar glins. Eerst bureau met o'a of soms met o, met -O. ik king no de regel, dan weet je dat zo, en loodt is er eis nou de moeders na hij moest beginnen hij de smog zo te pakken.